Na de toneelacademie begon Willems zijn acteerloopbaan bij theatergroep Hollandia. Maar hij werd echt beroemd door zijn rollen in films en tv-series. Willems kreeg in 2010 een gouden kalf voor beste mannelijke bijrol... voor zijn rol als Klaus in de film Majesteit. In oktober van dit jaar kwam daar nog een kalf bij... voor beste acteur tv-drama, voor zijn rol in Cap vs. Killer. Jeroen Willems is 50 jaar geworden.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 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt dat er onder die naam nep e mails worden gestuurd. Ook wordt het logo gebruikt. Bedrijven die mail ontvangen van Rijksoverheid Toezicht, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, moeten de politie inschakelen, schrijft de dienst op zijn website. Eind november werd een bedrijf per mail gesommeerd de verkoop van een product te staken op straffen van 450.000 euro boete. De dienst benadrukt dat waarschuwingen aan bedrijven altijd per post worden gestuurd en nooit per mail. Het weer overwegend een bewolkt en lokaal neerslag. Vannacht vooral in het noorden buien, soms met hagel. Temperatuur ligt vannacht zo rond de 5 graden. Morgen buien en 6 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Zat tussen de Nieuwe Meer en sloten twee kilometer aan ongeluk. Bij sloten zijn twee rijstoken dicht. Daar staat het ook vast op de ring Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag. Daar staat tussen Alfred Rai en de Nieuwe Meer 3 kilometer. Op de A20 in de richting Hoek van Holland. Bij knopen de Brechtseplein staat 2 kilometer. Er zijn vandaag twee ongelukken gebeurd en er wordt druk geasfalteerd. Daardoor is bij knopen de Brechtseplein de rij, rijband geheel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 Dames en heren, goedenavond. Onze gast werd een maand geleden uitgeroepen... tot kunstenaar van het jaar 2013. Wat een terechte beloning is voor een schilder... die een eigen zeer herkenbare stijl heeft ontwikkeld. En zijn voorvaderen waren arme Italiaanse schoorsteenvegers... die te voet over de Alpen trokken... waarna ze via Rotterdam uiteindelijk terecht kwamen in Eindhoven. Hier is Giovanni D'Alessi. Uw presentator is Jenny Brouwer. Ja, voordat wij gaan spreken, hartelijk welkom Giovanni D'Alessi. Uh, voordat wij uh, spreken eerst naar het heel verdrietige nieuws... dat we zojuist hoorden. Acteur Jeroen Willems is uh, vanmiddag overleden in Amsterdam... tijdens repetities uh, in Carré. Aan de telefoon Heijn Jansen van de Volkskrant. Dag Heijn. Uh, Goedenavond, Jelly. Dag, Hein. Hoi. Voor jou Dag. ook een uh, grote schok, neem ik aan. Ja, behoorlijk. Ja. Wanneer hoorde je het? Uh, ongeveer half zes uh, kwam het hier op de. Ik was op de redactie, kwam het hier door. En uh, ook vanuit Carré. En er werd al getwitterd dat hij onwel was geworden. En ja, er wordt zoveel getwitterd. Mm -hmm. En onwel is iets anders dan dit afschuwelijke nieuws. wat inderdaad toch wel anderhalf uur geleden, zeg maar, werd bevestigd. En uh, ja, wij zijn nu hier op de krant uh, druk aan het werk om. Uh, uh, ja, daar, daar iets mee te doen, zeg mm -hmm. maar. Ja. Ja. Hij is 50 jaar geworden, uh, een hartstilstand. Kun jij hem typeren als acteur? Ja, ik heb er veel gezien in het uh, theater, waar hij, uh, uh, zeg maar, hij is begonnen bij... Uh, tenminste, een van zijn eerste rollen was bij Ivan van Alfen, uh, Richard, Richard de Tweede. Mm -hmm. um, theater van het Oosten was dat toen, maar echt zijn grote doorbraak. En zijn, gro zijn talent kwam echt op wasdom bij Hollandia ja, van Johan Simons, uh, uh, waar hij een aantal jaren heeft gespeeld. Ik kan echt zeggen dat Simons toch wel zijn toneelvader is. Uh, een wat teruggetrokken jongen, Jeroen. Uh, schuw misschien, een beetje mysterieus, een beetje op afstand. Niet iemand die, uh, zoals sommige acteurs, met uh, uh, respect overigens de kroeg op stel te zetten. Weet ja. uh, wat een beetje bij het vak hoort: niet het uit uitbundige, maar uh, gevaarlijk ook op toneel. Um, als je hem zou typeren in één zin, dan zou ik zeggen: van uh, een acteur waarin die uh, altijd speelde... Uh en als toeschouwer dacht je, daar zit nog iets achter. Ja, ja. Wat verbergt mm hij? -hmm. En dat maakte het spannend. Daar moest hij natuurlijk wel uh, voor de juiste rollen gevraagd worden. Uh, zet Jeroen niet neer in een, uh, uh, althans, uh, misschien kan hij dat... maar in een leuke uh, uh, well-made play... of als uh, een, een, een, een vlotte veertig uh, uh, in een relatiecomedie. Maar zet hem neer als een soort... Uh, uh, Jongen met een geheim, een man die een beetje creepy is, uh, dat deed hij wel heel erg geweldig. Tegelijkertijd typeerde dat hem zo dat hij ook dacht van, ja kan ik niet eens een keer iets anders doen? ja, dat heeft hij dus gedaan in die Breil voorstelling, ja. uh, waarin solo -voorstelling, Breil... voorstelling, hè? Ja, een uh -huh. solo voorstelling. En dan dacht iedereen, nou, oh god, nu gaat hij het leven van Jacques Brel spelen, maar dat deed hij gelukkig niet. Hij uh -huh. deed gewoon, uh, hij zong gewoon als in een concert een aantal nummers van Brel. Uh, heel erg goed. Uh, niet goed in de zin van technisch perfect gedaan... Uh, ook niet met, met, met maar het idee om brel te imiteren, maar met een eigen interpretatie. En daaruit bleek dat hij go zo goed wist waar die liedjes over gingen. Ja. Over We kunnen vracht. even uh, ja. hein, een, een fragment uh, laten horen uit uh, een uitzending van uh, Kunststof. Ik sprak hem naar aanleiding van uh, die voorstelling. Dat was uh, 17 februari 2004. En dan heb jij daar misschien ja. nog iets aan toe te voegen. Goed. Je wilt uiteindelijk die teksten zoveel mogelijk zodanig maken dat, ze, dat het je eigen teksten worden. Dat is, denk, is voor mij ook het belangrijkste sowieso bij toneelspelen, is, uh, ik noem het altijd maar, een, een, een schop geven tegen degene die, die de tekst geschreven heeft. Want je moet uiteindelijk moet je door dat respect heen. Ik moest ook door het respect voor Jacques Prel heen. Ik moest ook door het respect heen voor Marguerite Duras in de voorstelling La Musica. Uh, en, uh, uh, uh, dat is me destijds een beetje overkomen, dat ik erachter kwam, toen ik in twee films van haar zag, dat ik dacht, oh, maar zij kan ook gewoon hele saaie lelijke dingen maken. <lacht> als je ze van het voetstuk haalt, dan Ja, het. Dan hoe je het heb je dat niet... bij Brel gedaan, dan? Ja, hoe ik dat precies gedaan, nou, weet ik niet, maar ik heb, um, je, dat is ook een soort besluit wat je neemt. Je, je moet op een gegeven moment ook, ook uh, als je iemand alleen maar daar bovenop laat staan met al zijn... Met al zijn uh, waanzinnige uh, uh, briljante kwaliteit, uh, uh, dan, dan ben je dus altijd aan het rijken naar iets. En dan kom je er niet. Dus je moet inderdaad zorgen dat je dan desnoods daarnaast een eigen voetstuk bouwt waar je op gaat staan. Ja, uh, Jeroen Willems, Hein Jansen. Uh, heb je hier iets aan toe te voegen? Nou ja, dat is precies uh, zoals ik ook aan hem denk. Uh, mm. Niet respect hebben om het respect... Uh, uh, maar, je, maar je eigen invulling, je eigen interpretatie daartegen overstellen. Niet als competitie, maar omdat dat het wezen van de kunstenaar is. Mm -hmm. uh, ook van een uitvoerend kunstenaar zoals hij was. En, uh, want het waren niet zijn eigen liedjes, maar hij deed er iets heel eigens mee. En dan ben je dus ook een kunstenaar. Ja, ja. Um... Uh, is dit het mooiste wat je van hem hebt gezien in, in het theater, deze rol? Nou, dit is wel een van de hele erg mooie. En wat, die, wat ik net hoorde, dat klopt ook, die Marguerite Duras samen met Betty Schuurman, La Musica, over een echtpaar... wat, uh, uh, uh, wat het niet meer heeft met elkaar. Ja. Prachtig, uh, terughoudend gespeeld. Uh, meest recent toch ook wel die Ludwig II, de Bijerse koning... Ja. ...heeft hij gespeeld in regie van Ivo van Hoven in München... ...maar die voorzing is vorig jaar ook uh, in... Uh, uh, ...of zelfs begin dit jaar in Amsterdam geweest... Uh, ...toen die hele kammerspielen een week lang in de Schouwburg Amsterdam speelden. Speelde die geweldig uh, voorkomen van het pad geraakte Bijerse koning... ...maar toch met een enorme techniek... ...want je kan er een maloot van maken... ...maar altijd doordenken over wie is die rol, wie is die man. Mm -hmm. uh, en heel erg dat dat uh, nu ophoudt. Ja. Onbegrijpelijk. En, ja. En, en, en, heb je nog een voorkeur voor hem op het witte doek of op het toneel? Jij bent natuurlijk de theaterrecensent, maar wat vond ja, je van hem op het witte doek? Ik volg, uh, ik volg die tv-series uh, waar hij in zat. heb ik ook wel gezien. Volg volgens mij speelde hij ooit nog eens een keer uh, in die serie over Johnny Jordaan... een erg uh, interessante Wim Sonneveld. dat zou hij ja. helemaal niet van hem verwachten. Ja. Met een soort filijnheid en een soort rarigheid. En ook weer geen imitatie, maar iets te mee doen En dat vond ik wel heel mooi. Want hij, het was wel een acteur voor film. Dat heeft hij helaas te weinig gedaan. Die tijd kwam er nu aan. Dat zei hij ook nog afgelopen september in onze krant. Toen hij gast was in Utrecht bij het filmfestival. Ja. Uh, ja, nu wordt het tijd voor de grotere rollen. En uh, ja, dat is er niet. Die tijd is op. Dankjewel, uh, Hein Jansen. Heel verdrietig uh, nieuws. Dankjewel. Oké. Okay. Ja. Uh, we gaan naar luisteren, naar uh, Jeroen Willems, uh, terwijl die Madeleine zingt. Ik wacht hier op Madeleine, met z'n ringen in mijn hand... Ik koop ook altijd voor Madeleine, ze heeft haar aan haar hart want Ik wacht hier op Madeleine, wij gaan samen met de bus frieten eten bij Eugene. En dan geeft ze mij een kus Madeleine, mijn Bethlehem, Madeleine, mijn oceaan. Ook al zegt mijn tante Sjaan, zij is veel goed voor haar. Ik wacht hier op Madeleine, wij gaan naar de bioscoop. En daarom hels ik Madeleine, is al waar ik op hoop. Ze is zo heerlijk, heerlijk. Ze is zo heerlijk, zacht. Geest mijn levenskracht, maar alleen waar ik op wacht. Ik wacht hier op mijn lijnen.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 Ze is zo heerlijk zacht. Ze is zo heerlijk zacht. Madeleine, waar ik ga wachten. Ik wacht hier op Madeleine, mensen ringen weggegooid. Dan mag geen boeket van Madeleine. Madeleine komt toch nooit. Ik wacht hier op Madeleine en de bioscoop gaat dicht. Dus alweer geen kus van Madeleine. Madeleine, mijn levenslicht. Madeleine, mijn bedje. Maar mijn hart Ook al zeg haar niet je pop. Zij is veel meer op Ik wacht hier op Madeleine. Kijk, kijk, kijk, kijk, daar gaat de laatste bus. Ze gaan nu sluiten bij je zinnen. Waar blijft je kus eens? Zo heerlijk heerlijk, ze is zo heerlijk zacht. Ze is mijn levenskracht, Madeleine, wij op de Ma, morgen wacht ik op Madeleine, met schringen in mijn hand. Die ik koop altijd voor Madeleine. Ze heeft er aan haar verband, morgen wacht ik op Madeleine. Wij gaan samen met de bus vreten, eten bij hun zijne. En dan geeft ze mij een kus aan Madeleine met Bethlehem. Madeleine, met heksenschim, ook al zegt haar broertje Vim, Ja, Jeroen Willems, in 2004 hier zong hij Madeleine in de voorstelling Bril. En op de tegel van Kunststof liet hij de tekst achter... Madeleine komt toch nooit. Giovanni D'Alessi, beeldend kunstenaar. Beeldend kunstenaar van het jaar 2013, dat heb je te horen. Gegeven. Je hebt uh, deze voorstelling trouwens ook gezien, hè? vertelde je net. Van de, van de, van Jeroen, Jeroen Willems. Ja, dat klopt. Ik heb één, de enige keer dat ik hem live zag... En dat was met uh, zijn interpretaties van Jacques Brel. Ja. Ik vond het echt prachtig. Ik ben er heel bewust toen alleen heen gegaan. Omdat ik wist dat het echt recht uit zijn hart zou komen. En ik daar zwaar geëmotioneerd. Daar uh, nou, wilde uh, je niemand anders bij. Nee, de, nee dat, dat was bewuste keuze. Ja, ik denk, dan kan ik het ook ondergaan zonder enige schaamte. Uh, uh, echt, doe je dat wel vaker? Gewoon nee, nooit. in je eentje? Na nooit. Nee. Maar alleen in dit geval? Precies. Want je had er iets over gelezen of gehoord? Nee, ik hou erg van Jacques Brel en van de teksten. En, uh, ik had een of twee nummers gehoord van Jeroen, hoe hij ze interpreteerde. Ja. En uh, ook een aantal nummers die ik niet eerder in het Nederlands gehoord had. Dus ik wil dat gewoon helemaal tot mezelf laten komen... Laten komen zonder enige afleiding van mensen om me heen die ik kende. En zonder schaamtegevoel? Nou, is, de misschien is het niet zo'n schaamte, maar, maar soms is het fijn om, om, om, om herinneringen of zo alleen te absorberen. Ja. Ja. Giovanni D'Alessi, hoe vaak spreken mensen jou in het Italiaans aan? Ik bedoel, we horen nu een lichte Brabantse tongval. Ja, een lichte Brabantse tongval. <laughs> uh, nee, alleen als ik in Italië ben, spreken ze me Italiaans aan... en een aantal mensen die weten dat ik... Uh, uh, sinds een aantal jaren redelijk Italiaans spreek. Omdat ik ook vanwege de kunst eens in Italië ben. Maar mensen moeten toch heel erg vreemd opkijken... als ze je alleen maar van naam kennen en je werk wellicht... dat dan uh, deze Nederlands sprekende... Uh... Man daarachter blijkt te zitten. Of niet? of overkomt Ja, het dat niet? gebeurt wel. Dat, dat, dat mensen mijn werk kennen voordat ze mij kennen, dat gebeurt vaak en dan mij ontmoeten en dan uh, inderdaad verrast zijn dat daar dan gewoon een, een man erachter zit. <laughs> met weinig Italiaanse uh, tongval, dat klopt. Ja. Maar wel met Italiaans bloed. Uh, want jouw verre voorouders. Ja, dat klopt. Mijn bed overgrootvader. Uh, uh, komt uit Italië. Um, eigenlijk is het uh, Ticino het laatste kanton wat aan Zwitserland toegevoegd is. En het is altijd een omstreden gebied geweest. Uh, we hebben Frankrijk gehoord, maar van origine hoorde het dus eigenlijk bij Italië. Mm -hmm. um, en, en mijn betoverde vader komt uit uh, uh, Cavernio, een dorpje 30 kilometer van het Lago Maggiore in de bergen. En dat was armoede. En in die tijd, dan spreken we rond. Ja, 1830 schattig ik zoiets. Ja. Uh, waren de ronselaars die kochten kinderen uh, in bergdorpen... Uh, om te komen werken in Milaan als hulpje van de schoorsteenvegers. Uh, ze werden levende bezems genoemd. Uh, Litsa Tetser heeft er een heel mooi boek over geschreven. Een soort van roman, maar dat beschrijft eigenlijk ook zo'n beetje... Het, uh, het verhaal van mijn bed over grootvader. Ze moesten daar werken uh, onder zware omstandigheden. Ze kregen weinig te eten, want anders waren ze te zwaar om in, te, in de schoorsteen te kunnen, te groot. Uh, sliepen in hokken. Nou ja. uh, er was veel, veel sterfte, maar een, een aantal overlevenden. Dan werden er dus zelf uh, schoorsteenveger. Ja. Uh, en uh, is teruggekomen in het dorp waar hij uh, vandaan kwam, uh, in Cavernio... Um, was natuurlijk nog steeds armoede. Toen zijn ze te voet de Alpen overgegaan. Um, want je moet je voorstellen... Tocino ligt eigenlijk afgezonderd van Zwitserland. Het mm -hmm. is eigenlijk helemaal op Italië gericht uh, door de Alpen. Dus te voet de Alpen over, dan naar Basel en daar de En dat waren dan jonge jongens nog? Daar moeten jonge jongens geweest ja. zijn. Want het, rond een, het boek van Lisa Tetzel spreekt over jongens... die rond hun dertiende grondsold werden. Uh, tussen 9 en 13 jaar. Uh, soms nog jonger. Uh, dus ja... Een aantal jaren komen ze dus terug en uh, uh, gaan dan met. Uh, vervolgens, als ze in Basel aankomen, nemen dan de boot naar Rotterdam. Mm -hmm. En daar was het vreemdelingenbeleid niet zo heel veel anders als in deze tijd. Ze mochten wel aan wal, maar moesten in Rotterdam blijven. En na een jaar kregen ze, als ze zich goed hadden gedragen, een bewijs van goed gedrag. om vervolgens. Om rond, konden ze door Nederland reizen en zijn toen naar, naar een bos gegaan. Dat was een Italiaanse wijk, de Snellewijk. De ze, Snelle de, Wijk. Ja, het heet, de, nu heette De Snelle Straat. Dat is de enige straat die nog over is in een uh, in bos uh, van die wijk. En dat was een Italiaanse wijk. Daar woonden uh, schoorsteenvegers. van de eerste generatie Italianen die zich uh, verspreidden over de wereld op zoek naar betere tijden, ja. uh, dat waren schoorsteenvegers. Daarna zijn de terrasso gekomen. Maar de eerste waren schoorsteenvegers. En dat was een schoorsteenvegerswijk. En daar trouwde die met een dochter van een schoorsteenveger. die daar al. Een, jouw uh, bed overgrootvader. Precies. En, uh, die, om, en zij sprak het Nederlands, maar ze was natuurlijk wel Italiaans... omdat ze uit Italiaanse ouders kwam. En, uh, nou goed, dan gaat het verhaal verder en uh, uh, daar is mijn opa uitgeboren... Ja, en is... daarna jouw vader, daarna die gewoon Wim D'Alessie heette. Ja, heet. de generatie van mijn vader heeft gewoon <laughs> Nederlandse namen. Wim, Chef, Kees, Rinus Ik denk dat ze van die tijd net iets anders aan hun hoofd hadden... dan uh, zich bezig te houden met de uh, origine waar ze eigenlijk vandaan ja, kwamen. Ja. Ja. En, en, en jouw vader en jouw moeder uiteraard besloten... om, om weer mooie Italiaanse namen ervoor te zetten. Ja, het verhaal is eigenlijk iets complexes. Mijn moeder werkte in een bakkerij en voordat ze mijn vader kende... Kwam daar een een vrouw en die had een jongetje bij zich en die heette Giovanni. En uh, mijn moeder is gewoon uh, Nederlandse van origine. En had toen al besloten: als ik ooit een zoon krijg, heet Giovanni. Niet weten dat mijn vader Dalessi zou heten. Oh ja, ja. Voordat ze, ver voordat ja. ze jouw vader leerde ja. kennen. prachtig. En trouwens, in de PS, het parool van dit weekend, de bijlagen. staan kennen. allemaal uh, schoorsteenvegers geportretteerd. En daar zit één Ramon ja. Vitali tussen. 42 jaar en komt ook uit dat Italiaanse geslacht van levende bezems. Ik zag het, ja. Maar hij is het dus nog steeds. En jij bent ietsje ouder, nou, achterin de veertig... maar nooit overwogen om schoorsteenveger te worden. En jouw vader nee. was het dus ook niet. Nee, mijn vader was het ook niet. En, uh, Je opa wel? Uh, nee, ook niet. Mijn opa was uh, timmerman. En ze hadden thuis ook nog een groentezaak, dat ik weet. Uh, nee, mijn vader was uh, eerst kok. En daarna is hij een oude vak als boekbinder uh, op gaan pakken. Uh, maar de familie Vitali is inderdaad een, uh, een, een bekende familie, die schoorsteenvegersfamilie familie. En die nog steeds gewoon schoorsteenvegers zijn, dat klopt. Ja, dus je hebt de familie D'Alessi en de familie Vitali. Ja, we hebben er heel veel. <laughs> er zijn er heel veel. Goed, um, ik meld nog even dat luisteraars uiteraard uh, van zich kunnen laten horen... via Twitter, hashtag Radio Kunststof, of gaan naar onze website, naar het gastenboek radiokunstof.nl. Uh, de tegel ligt daar. En um, voor de mensen die later zijn ingeschakeld... meld ik nog even dat Giovanni D'Alessi vandaag onze gast is. Hij is uh, beeldend kunstenaar, schilder... Uh, zijn werk uh, is aangekocht door uh, verschillende musea. En vorige week werd hij uitgeroepen tot kunstenaar van het jaar 2013. Dat was een grote verrassing. Want uh, je versloeg veel bekendere kunstenaars. Zoals Erwin Olaf, Marlene Dumas, Anton Corbijn en Rick van Iersel. Wat is hier aan de hand? Nou, iedereen roept versloeg. Maar ik volgens mijn verslaan kunstenaars elkaar niet. Uh, ik denk... Dat je het zo moet zien: er is natuurlijk een commissie geweest die een, uh, uh, van deskundigen. Die hebben honderd kunstenaars genomineerd. Vervolgens heeft het publiek kunnen aangeven uh, wie zij het beste vonden. Daar heeft vervolgens hetzelfde panel acht finalisten uitgehaald. En toen was het weer een publieksronde. En ik denk dat ik in deze contest, maar ook in deze context, gewoon een grotere achterban had dan Marine Ma en Anto Korbijn. Want eerlijk gezegd, uh, qua bekendheid en musicaliteit sta ik natuurlijk in de schaduw bij, uh, bij dit soort uh, fantastische kunstenaars. Maar hoe werkt dat dan? Heb jij dan een, een super goede lobby achter je? Of wat? Um, ja, ook. <laughs> ik heb. Ik heb um, um, want het is niet zo dat jij nou ontzettend op Twitter tekeer gaat of uh, nee, ik, in, Facebook. Nee, nou, op uh... Facebook ben ik wel tekeer gegaan. Omdat ik <laughs> vond dat uh, als mijn publiek aangeeft dat uh, ze vinden dat ik genomineerd moet zijn... dat ik uiteindelijk ook wel mijn best moet doen om uh, kenbaar te maken dat ik in de finale mm -hmm. zit. En dat er te stemmen is en dat de publieksronde is. Um, maar als je geen achterban hebt, kun je ze ook niet mobiliseren. Dus blijkbaar zijn er gewoon heel veel mensen uh, die bereid waren, zeg maar... Uh, uh om mij, te, of ...om mij te stemmen. Dat blijkt, ja. ja. Want uh, je ja. hebt dus uiteindelijk ja. gewonnen. Ja. En daar komt natuurlijk bij dat iemand als Erwin Olaf of Marlene Dumas... ...niet heel erg druk gaan doen om nog eens Precies. de aandacht op te vesten. Dus ik zeg al, in deze, in deze contest heb ik een grotere <laughs> achterban... ...die bereid is om zich in te zetten voor mij. Ja. Precies. En daarmee ben je nu dus uh, kunstenaar van het jaar 2013. Wat heel erg prettig is, want tegelijkertijd is er een um, prachtig boek... ...dat was trouwens ver voordat jij uh, werd uitgeroepen tot kunstenaar van het jaar... Een, een overzichtswerk is er uitgekomen. Nou, het boek is uh, eigenlijk een week voor de bekendmaking van de kunstenaar van het jaar. kwam een boek uit, maar we waren er al vanaf februari mee bezig. En dan even, hoor, ik onderbreek heel even. Ja, want tussendoor zeg ik: want beeldende kunst op de radio, dat blijft altijd een beetje een probleem. Hoewel mensen natuurlijk gewoon hun eigen schilderij kunnen verzinnen bij de verhalen die jij vertelt. Maar we hebben ook zoiets als een webcam. Dus mensen kunnen ook via internet kijken en dan uh, laten we uh, beelden van jouw werk zien. Dit gezegd hebben okay. De catalogus is uitgekomen via crowdfunding. Ja, het, uh, je moet weten dat ik heb allerlei, met allerlei galerieën gewerkt... en ongeveer 2,5 jaar geleden uh, besloot ik om daar... Uh, Min of meer afstand van te doen, Nog wel dingen met, met via de galerie te doen, maar minder aan te binden en veel meer een, een band te zoeken met, uh, met het publiek, met de mensen die naar mijn werk kwamen kijken. Omdat ik. Kunst is toch een vorm van communicatie. Uh, en ik merkte naarmate je hoger kwam zeg maar, in het uh, circuit dat je als kunstenaar gereduceerd wordt tot de maker van ons werk. En dat je vooral niet mee bezig moet houden met de zakelijke kant... en de contacten met je klanten en met je verzamelaars. Sterker nog, dat houden ze een beetje af, hè? Ja, dat klopt. Ja. Hoe, waarom? Hoe, waar, waarom omdat, doen er, ze? omdat er geld mee gemoeid is. En uh, op het moment dat ik zelf de zakelijke kant ga uh, vertegenwoordigen... dan uh, komen zij buiten spel te staan. Dan zou ik rechtstreeks dingen kunnen doen die langs de galerie ingaan. Bovendien wordt er gezegd dat een kunstenaar van enig kaliber... die dat soort dingen niet zou moeten willen, maar gewoon met de creatieve kant bezig zou moeten zijn en zakelijk over zou moeten laten aan, aan derden. Maar ik denk dat uh, uh, dat contact juist met klanten of met de achterban uh, vind ik net zo belangrijk als het creëren van het werk. Dat dus je weet voor wie je het maakt. Of? Ik vind, nou ja, kunst is een vorm van communicatie. Het zijn voor mij herinneringen beelden die ik graag wil laten zien, die, mm -hmm. ik, uh, uh, uh, die ik wil creëren. Maar je wil ook graag dingen terughoren en kijken of de manier waarop je communiceert ook uh, uh, aansluit bij de, bij de kijker, bij de toeschouwer van je werk. Ja. Uh, je zat bij, trouwens bij een heel gerenommeerde galerie in Utrecht. De uh, ja, Flatland ga ja. uh, Galerie Flatland. Klopt. Waar ook Erwin Olaf uh, ja. trouwens bij zit. En, uh, maar goed, dat is dus ook wel een risico dat je hebt genomen. Want je besloot om daar uh, op te stappen en het helemaal uh, zelf te gaan regelen. En je hebt nu wel een, um, een assistent die jouw zakelijke belangen behartigt. Maar je hebt dus ook contact, direct contact met de mensen die jouw werk willen kopen. Nou, ik, ik heb geen assistent die mijn zakelijke belangen behartigt. Ik heb een personal assistant, Mo Lewis. En ik, ik behartig ik zelf mijn zakelijke belangen. En zij staat naast me om een aantal dingen te verwezenlijken... en gerealiseerd te krijgen. En dat is wat anders dan iemand die je zakelijke kant overneemt... dat heb ik liefst zelf in handen, nog steeds. Ja. Ja, ja, ik hoor hier toch ja. iets waarvan je denkt: is er wel eens iets heel erg mis gegaan dan? Waardoor je dacht. Nou, nee, nee, moet... maar het nu: kijk, de buitenwereld denkt nu: oké, okay, nu heeft u een soort verkapt. geen, galerie, sorry, geen galeriehouder, maar een, ja. een manager of iets anders. En dat komt op hetzelfde neer. Terwijl we zijn echt een team. Uh, we denken uh, zaken van hoe we het uh, beste een podium zou kunnen creëren voor het werk. Dat is wat anders dan dat iemand zakelijke belangen behaardigt. Laten we naar je werk ja. gaan. Um, voor mensen die geen idee hebben. Er komen opvallend veel, laten we daar eens mee beginnen... opvallend veel vrouwen met hoge voorhoofden, uh, rood haar... en een uh, parel om hun hals in jouw werk voor. Misschien kun jij hem even zo vasthouden dat hij op de webcam uh, te zien is. Um, waarom? Is dan een simpele vraag. Uh, je, je, je omschrijft een aantal dingen tegelijk. Nou ja, vrouw met hoog voor. Uh, de vrouw, een vrouw moet er ook voor. Dat klopt. Ik, uh, uh, ik denk dat je als hedendaags schilder ook bewust moet zijn van het feit dat je erven bent van een hele lange traditie en uh, dat je niet zomaar kunst kan maken bij nul beginnend. En ik ken ook mijn, uh, de traditie en zeg maar de, de schilderijen waar mijn eigen schilderijen weer uit voortkomen, waar ik door geïnspireerd ben. Um, en in de middel, ik ben zwaar geïnspireerd door uh, vroeg renaissance, middeleeuwse schilderijen... en daarin zie je heel veel vrouwen met ho vo hoge voorhoofden... en vaak rood haar en een blanke huid. Um, mijn eigen vrouw uh, heeft ook een hoog voorhoofd. Toen ik haar leerde kennen, was ze heel lang rood haar... En Heb je haar daarbij uitgezocht? Ja, dus de, de vraag is wat ik het eerst uh, door gefascineerd was, of door haar of en via of door haar. de renaissance. Maar, of door de renaissance, <laughs> ja. Maar het is, uh, ik, uh, ik kende haar net voordat ik academie gaan. dus laten we ervan uitgaan dat ik eerst haar kende en toen haar verbeelding zag in uh, in de traditie. <laughs> Zo is het gegaan. Zo is het niet gegaan anders. en niet anders, nee. Um, en, en ze had dat heel erg lange rode haar wat we veel tegenkomen ook. in Ja, wereld. niet zo, nu, zo rood, ja. niet. Omdat het een, uh, een interpretatie is. Ze had rood haar, donkerrood haar. Um, maar voor mij, ik heb het heel, heel, omdat het beter aansloot bij een blanke huid... heb ik er een, een, een felrood van gemaakt. En bovendien zijn geen portretten van mijn vrouw. En het zijn... Uh, uh, schilderijen die over mijn vrouw gaan, maar ook over mijn dochter, over mijn moeder en eigenlijk over alle vrij uh, afgebeelde uh, uh, madonnas die je in de, door de eeuwen heen zelf hebt uh, gezien. Want uh, je werkt niet met modellen. Het is niet zo dat je je vrouw portretteert, letterlijk. Nee, nooit. Ik uh, schilder uit herinnering. Dus in mijn atelier uh, uh, creëer ik zeg maar opnieuw een beeld en uh, probeer dan zo dicht mogelijk te komen bij het beeld wat ik in mijn hoofd heb. Dat uh, ...wijkt altijd af en dat, dat leidt altijd het eigen leven. Het wordt nooit dat wat ik in eerste instantie voor ogen had. Mm -hmm. Maar het schilderij schildert zichzelf voor een gedeelte. Uh, uh, ja, en zo probeer ik mijn verhaal daarmee te vertellen. Het schilderij schildert zichzelf. Daar wil ik zo meer over weten. Eerst even verkeersinformatie. Ja, we verkeersinformatie. Er staat één file en dat is op de ring A10 zuid richting Den Haag... ...tussen de rijen de Nieuwe Meer vier kilometer. U luistert naar uh, Kunststof en vandaag is Giovanni D'Alessi te gast. Hij is beeldend kunstenaar en werd uh, een week geleden ongeveer uitgeroepen tot uh, kunstenaar van het jaar 2013. We spreken over zijn werk waar uh, opvallend veel uh, vrouwen met een hoog voorhoofd, uh, uh, rood haar en uh, die parel rondom haar hals. De... Daar wil je iets over weten. Ja. Um... Want het is echt opvallend. Ja. Ja, toch? Dat is opvallend. Normaal eh, vertel ik niet alles over een werk. Maar het is een van de... Uh, uh Elementen die zijn autobiografisch. In elk schilderij zitten ook elementen die de toeschouwer niet kan lezen. Ik vind het belangrijk om het verhaal te vertellen. En een parel is een sieraad. En in zoverre zou de toeschouwer daar voldoende mee moeten hebben. Maar je vraagt er mij om. Je uh, vertelt het eigenlijk liever niet, begrijp ik. Nee, nou, dus, uh, de parel is een, uh, de, in de vorm van een peertje. En uh, mijn moeder had zo'n parel om uh, toen ik klein jongen was. En ik speelde daar altijd mee als ik bij haar op schoot zat. Een um, aantal jaren geleden uh, heb ik haar gevraagd naar die parel. En toen uh, zei ze, ja, om jaren niet gedragen. Ze dus moest goed gaan zoeken. En ze verbaasde zich dat ik ze nog herinnerde. Was dat een woord gehad van mijn vader toen, hij, uh, uh, toen ze verkering hadden. Uh, ik heb hem vervolgens cadeau gekregen. Uh, en aan mijn eigen vrouw gegeven. En als zij hem draagt, of droeg, want ze draagt hem niet zo vaak, dan speelden mijn kinderen eh, op dezelfde manier eigenlijk mee zoals ik er zelf mee speel. Dan draaiden ze hem op en dan draaide dat kettinkje zo heel langzaam af. Um, dus voor mij is het die parel een symbool voor mijn moeder, maar ook voor mijn vrouw en zeg maar voor het moederschap. En uh, het is een autobiografisch element om. Uh, het is vrij om te spelen uh, met elementen die je wel kan lezen of niet kan lezen. Je hoeft ook niet te zien dat het mijn vrouw is of mijn dochter. Mm -hmm. Het gaat om een soort universeel beeld van schoonheid of verleiding of wat je wil vertellen. En uh, het is goed dat je de kinderen noemt, want er zijn uh, veel beelden, veel schilderijen uh, van uh, Madonna met kind, uh, moeder met kind. ja. Um, en de aanraking is daarbij zeer belangrijk. Ja, dat ligt misschien ook wel heel erg voor de hand. Maar wat, wat mij opviel is dat je uh, meer moeders met kinderen uh, portretteert dan bijvoorbeeld een man met een vrouw. En zodra je een man met een vrouw ziet, uh, is de man enigszins afwezig. Oh. <laughs> ja, ik wist dat dit zou gebeuren. Oh, en toen nou, is het jou zelf wel eens opgevallen. Ik probeer het nu even erbij te zoeken. Maar goed, ik, ik laat... Ik, nee, maar, ja, goed, kijk, um, dit zijn natuurlijk uh, de moeders. Uh, ik heb zelf, zelf vijf kinderen. Uh, vijf? Vijf. Um, dat hoor je niet meer veel in deze tijd. Nee, dat klopt. Goed katholiek. <laughs> zou je kunnen zeggen. Nee, we hadden gewoon het idee, we wilden vijf kinderen. En die hebben we uiteindelijk ook gekregen. Um, Wacht even, je had het idee, we willen vijf kinderen? Toen ik mijn vrouw leerde kennen zeiden wij tegen elkaar... wij willen vijf kinderen, meer als gebaar of symbool van... Uh, we willen veel kinderen. En, uh, maar heeft, is vijf dan nog een symbolische betekenis? Of? Nou, ik vond vier ook wel genoeg. Maar uh, <laughs> uh, mijn vrouw wilde uiteindelijk toch heel graag vijf. En ik ook. Dus uh, uiteindelijk werd het er vijf. Goed, nog even terug naar het beeld... Uh, van de man en de vrouw. En de man die dan enigszins afwezig is. Ja, ik, ik vind je dat hij afwezig is dan? ja. Want ik heb uh, boksers geschilderd en mannen met tatoeages... waar ze zelf heel prominent in beeld staan. Ja, um, ja maar zodra met... er sprake is van een combinatie met die man en die vrouw... Nou, hele een aantal keren mannen met vrouwen... Hier, hier, hier was ik ja, ja, ja. naar op zoek. Okay, maar dit, zijn dit zijn hele mooie doek, ja, maar Die hebben een titel, die heet Magdalena. En uh, dit is een, een soort hedendaagse vertaling van de Magdalena. Dit is uh, het moment dat uh, uh, Magdalena... Christus ontmoet in, in de tuin nadat hij gestorven is... Uh, herkent ze hem niet meteen. Maar als ze hem herkent, dan uh, zegt Christus van... ja, je mag me niet aanraken, want ik ben uh, op weg naar, uh, naar het hiernaamhals. En uh, dat vond ik, een, mooie, vond ik een, mooie, uh, een mooi verhaal. Een soort essentie van liefde daar waarin je elkaar tegenkomt... op het moment dat het niet meer kan, of afscheid nemen. En uh, zover klopt dat die afwezig zijn, want in feite is Christus al gestorven... op het moment dat jij er nu naar kijkt. Maar tegelijkertijd zijn het gewoon ook alledaagse uh, portretten... waarin je een soort uh, interactie ziet tussen twee mensen. Mm -hmm. uh, je verwijst veel naar religieuze beelden, um, Ja. Veelvuldig, laat ik het zo nou, zeggen. Nou, dat komt ook omdat de... Dit is dan weer heel jammer, hè? Zo'n geeltje dat op het boek zit. een geel stikkertje om te weten waar het, waar het boek ja. is, Ja. Um, uh, ja, ik, ik ben geen schilderende pater of zo. Maar ik heb natuurlijk, uh, als je naar, naar de klassieke werken kijkt, dan, dan kun je er niet onderuit dat uh, heel veel mooie schilderijen zijn natuurlijk geschilderd in de context van, uh, van religie. Uh, omdat de kerk de eerste serieuze opdrachtgever was. Uh, maar daarnaast zijn er ook hele mooie essenties daardoor beeld uh, uh, weergegeven. Kijk, moeders met kinderen worden dan toch vertaald. Uh, in de vorm van Madonna's. Uh -huh. En daar is gewoon uh, het jongetje wat je dat moment ziet, een verbeelding van Christus. Uh, Pieta's, waar het over gaat, over afscheid nemen, of Magdalena's. Uh, Alle iconografie, zeg maar, die het verhaal zeg maar, vertellen, uh, die je nu niet zo goed kan lezen, maar sommige zaken zijn nog wel te lezen. En ik vind het interessant om die mee te nemen, om eigenlijk alledaagse uh, situaties opnieuw te schilderen. En juist door daar een soort van religieuze lading aan te geven... om mee te spelen, til je ze eigenlijk op en komen ze eigenlijk boven het alledaagse uit. Mm -hmm. Dus er zijn eigenlijk alledaagse voorstellingen, bijna clichés... die je opnieuw zeg maar, belicht, zodat je ze als bijzonder gaat ervaren. En ik vind het mooi om te spelen van als je een vrouw ziet, zoals ik het afbeeld... van is het nou een capuchon die ze op heeft? Of is het nou een Madonna? Is het een, een doek? Mm -hmm. Of is het... Uh, uh, uh, uh, is het, ik bedoel, is het nou religieus of, of is het nou alledaagse? Juist, uh, dat, mooi, dat vind ik mooi om mee te spelen. De twijfel van, is ja. het de vrouw die ik op dit ja. moment tegen kan komen? Ja. Uh, en een van je laatste doeken staat ook achter in het boek uh, dubbel geklapt. Het is namelijk een gigantisch doek van 1 bij drie meter. Ja. Het heet uh, de oogst, de limoenoogst. Ja. Um, waarin je uh, geen, religieuze, uh, geen religieuze verwijzing hebt opgenomen, maar een kunsthistorische verwijzing. Maar dat is al schilderend ontstaan, hè, heb ik begrepen. Je, je, verwijst, je bedoelt de verwijzing naar Pijken Ja. Um, nou ja, ik denk dat iedere figuratieve schilder. kent ken de Turkse klassiekers ook en Nederlandse klassiekers. Dus ik ken het schilderij van Pijken Koch ook. Maar um, ik heb nooit bewust, zeg maar een interpretatie van een schilderij van Pijker Koch gemaakt. Maar ik ken het natuurlijk wel. En terugkijkend zag ik ook dat er in Pijker Koch eh, voetjes op een ladder te zien waren. Maar op het moment dat ik een het was, realiseerde ik me dat niet. Dus het was gewoon mijn eigen manier van, eh, van een verbeelding van een oogst. Um... Waar begon dit mee? Ik bedoel, hoe ontstaat zo'n gigantisch doek van 1 bij 3 meter? Zie je een citroen liggen op de markt? Of eh, zie je een ontzettend mooi meisje? Hoe werkt het? Nee, de essentie, ik wilde, wilde uh, Limoenen gaan schilderen. Uh, en in combinatie met, met uh, meisjes die aan het oogsten waren. Het ging eigenlijk meer over, over, over schoonheid en over jeugd en over het oogsten van vruchten en de, uh, en de symboliek die erachter zou kunnen zien. Uh, zou, zou en. Juist die limoenkleur, zeg maar, die, die, uh, ja, die is zo fris. En sluit zo mooi aan bij, uh, bij de frisheid van de dames die je erop ziet. Mm -hmm. En zo is het ontstaan. Ja. Want is, is er iets algemeens te zeggen over uh, hoe, hoe het in jouw hoofd uh, ontstaat, een, een schilderij? Nou, lastig. Ik, ik, uh, ik, ik vind het kunstenaarschap, echt een vak, dus ik vind ook dat je... Een ambacht, bedoel je? Nou, nee, Iets waar je gewoon aan het werk moet gaan. Um, dus ik ben vaak op atelier, en, uh, zonder te weten wat ik zou gaan doen. Maar ik vind dat ik daar moet zijn en moet beginnen met werken. Um, Hoe vaak ben je daar? Uh, uh, vier dagen van de vijf werkdagen. Hmm. Uh, heel... En dan ben je daar om negen uur? 10 uur vond ik eigenlijk wel een mooie <laughs> tijd voor een zelfstandige. <laughs> um, nou ja, dan, dan uh, er staan er staan meestal meerdere werken waar ik aan kan gaan werken. Ik werk aan 10, 15 werken tegelijk. 10, 15 tegelijk? Ja, niet tegelijk, maar die staan in, in verschillende stadia om me heen. Je hebt een gigantisch atelier, stel ik me dan zo voor. Nou, 10, 15 werken kun je gewoon op een stapeltje wegzetten. Oh ja. En uh, op het moment dat je iets wil gaan schilderen, dan hou je het tevoorschijn. Uit het Even. stapeltje. Precies. Dus ik weet soms niet waar, waar ik op dat moment behoefte heb om aan te werken. En als ik creatief vastzit in een schilderij. dan kan het ook rusten. En dan kan het ook later. op een later tijdstip. kan het ook terugkomen. Um, maar soms moet ook een, gewoon een nieuw doek gecreëerd worden. En dan begint het met een essentie van iets. Maar hoe dat precies eruit gaat zien. weet ik niet. Dan kan het gewoon zijn dat ik iets gezien heb. de, de aanraking van een, een, een. de manier waarop een kind uh, zijn moeder vasthoudt. Um, uh, of. Uh, ik heb, ik heb, uh, uh, uh, op een gegeven moment wilde ik een, een, een erotisch schilderij maken... of een naakt gaan schilderen. En uh, dan begin ik daar gewoon aan. Wat je um, niet heel veel doet, trouwens. Nee, nee, nee, precies. Uh, maar dat kan ga, gaanderweg gewoon je helemaal veranderen. Je kijkt er ook heel serieus bij. Nou, Kijken uh, ja. <laughs> nee, ik was aan het denken. Want uh, ja. uh, gaanderweg kan het gewoon zijn eigen vorm aannemen. Uh, en het hoeft helemaal niet te zijn dat schilderij waar je mee begint... dat het ook gewoon... Uh, uiteindelijk ook dat onderwerp wordt. Ik zei, wil je dat laten zien in het boekje? Ja, ja. De, de, want dat, dat jongetje met het wat in het water zit. Ja, ik zal het even opzoeken. Want dat begon met een, met een erotisch uh, beeld. Nou ja, ik, ik wilde een, een schilderen. En ik had een, een foto... Uh, ik herinner me een foto achter op een uh, boek... over klassieke uh, erotische fotografie... Ja. van een meisje dat aan het rand van het water lag. En dat is, ik denk dat is mooi met de spiegeling. Uh, dus dat, die herinnering daar begon ik mee. Maar al tekenend op het doek uh, zag ik in die spiegel op, op een gegeven moment een soort van uh, bootje ontstaan. Uh, waardoor ik daarbij zo door gefascineerd dat ik helemaal vergeet was dat ik een naakt aan het schilderen was. En ik dacht van ja ga een jongetje schilderen wat met een spel is met een zelfgemaakt bootje. Ik, ik herinner me heel veel momenten dat ik zelf uh, allerlei bootjes bouwde die dan uh, het bouwen mooier was dan het drijven. Uh, en, en de spanning zeg maar, die je had van, van, van het bouwen en het creëren. Uh, dus ik dacht, je laat een jongetje spelen aan de rand van het water met zo'n bootje. En, en ik dacht, oh, dat is ook mooi. Dan kan ik een rubber laarsjes aangeven... dan kan ik de onderkant van die laarsjes gaan schilderen. Dus ik was helemaal <laughs> gefascineerd door dat jongetje. En die laarsjes. Uh, ja, en van die groene, rubberen en, toen, en helemaal tevreden keek ik toen een aantal dagen terug naar het werk. Ik was toch begonnen met het uh, creëren van een naakt aan het uh, water... Uh, dus dat is er toen niet van gekomen. Dus uh, om aan te geven van om een creatief proces te starten moet je gewoon beginnen. Mm -hmm. uh, maar je probeert het ook open te houden dat, uh, dat er van alles mogelijk is uh, tussen het begin en het eindstadium van een doek. Ja. Dus een naakt kan dan uiteindelijk een jongetje worden... dat uh, rubberen laarsjes aan heeft en uh, met een bootje speelt. Ja, dat kan, ja. En hoe is het met dat naakt afgelopen? Is dat nog wat geworden tussen jou en het naakt? Ik bedoel, nee, ik heb een naakt. Of het is eigenlijk een, uh, een paar in het water. Zijn, uh, nou, heb ik zijn, die heb ik niet direct paraat. Maar... Ja, deze. Oh, oh kijk dan. Kijk, ja. we komen ze tegen. Dat is een groot werk, van twee meter bij 1,75. Maar het is twee jaar op mijn atelier gestaan, in allerlei stadia. Ze zijn pas heel laat in het water terecht gekomen. Uh, ik had de tekening van twee mensen die omstrengeld waren. En ik was met de tekening al heel blij, maar ik wist niet wat voor het zou krijgen. Uiteindelijk zijn deze, is het heel dicht bij de essentie gebleven. Maar ik, uh, hoe dat verhaal zeg het maar, best uit de verre kwam, daar heb ik de tijd voor genomen. En pas uh, twee jaar... Duurde het voordat het water kwam, en dat er rotsen kwamen? Heel lang, mij afgevraagd of er misschien uh, een bossage of plantage omheen zou moeten. Maar en wat is, er is met dit... die man aan de hand van die kijkt. Uh... Oh, die man is in, zich, die is in zichzelf, die nou, houdt behoorlijk. Haar, ja, zie je nou wel? Ja. En net uh, kon je verschuilen achter. Volgens mij kijken ze allebei niet. En zijn ze allebei uh, begaan ja, met elkaar. Ja, maar die man heeft het wel een stuk zwaarder... en is wel heel erg in zichzelf gekeerd. Dat is voor mij jouw interpretatie, uh, uh, jelly. <laughs> Ja, oké, okay, dat zal het allemaal zijn. Um, waar begon het eigenlijk? Want de, uh, uh, je bent uh, naar het mbo gegaan. Grafische vakken. Reclame tekenen. Ja. Um, wanneer was daar Giovanni D'Alessi de kunstenaar? Uh, die was eigenlijk al eerder, alleen ik had MAVO. En om naar de academie te gaan, uh, moest je HAVO hebben in die ja. tijd. Uh, en de MBO Sint-Lucas kwam het dichtst in de buurt uh, qua creativiteit. En je ja, had ook echt heel concreet een opleiding tot uh, een reclamevormgever. Wat jouw ouders misschien ook wel prettig vonden, of lag het niet zo? Ja, dat denk ik ook wel, maar uh, ze hebben in eerste instantie ook niet... Uh, uh, dus ik afgevraagd hoe het zou zijn als ik als kunstenaar zou zijn. Omdat ik toch niet naar de academie kom. Um, maar nadat ik de Sint-Lucas had afgerond... Um, wist ik al heel snel dat ik uh, niet in de vormgeving wilde. Omdat ik geen concessies wil doen aan mijn creativiteit. Mm -hmm. En als vormgever heb je hele mooie ideeën. Alleen de klant heeft andere ideeën. En, uh, dus ik ben toen naar de academie gegaan. Inderdaad wel met het, het verhaal van... Nou, als ik daarvan afkom, dan uh, ben ik een heel goed vormgever. Want dan heb ik zoveel creatieve bagage. Uh, maar ik wist zelf al dat... Toen het aangenomen was, meteen na dag één, dat ik uh, nooit meer de, uh, de vormgeverswereld in zou gaan. Je wist gelijk dat je zou gaan schilderen. Nou, dat ik gaan schilderen, zou ik gaan schilderen, wist ik helemaal nog niet. Dus ik kijk was heel laat en dat uh, uh, de vorm van lesgeven op academisch academische. Maar doek... wat wist je dan wel? Dat er geen sprake zou zijn van opdrachtgevers, vooral. Ja, en, en, en uh, een soort vrije creativiteit. Hm. En alleen ik moest op zoek naar mijn, uh, naar mijn beeldtaal, wat, dat wat ik wilde gaan vertellen. Uh, en dat wilde ik niet forceren. Uh, en een beetje het probleem was dat ik technisch nogal wat bagage had. Omdat ik natuurlijk als reclamevormgever nogal wat materialen had behandeld. En technisch best wel wat kon. En aardig handschrift had. En eigenlijk alles wat ik maakte, ook door mijn docent eigenlijk best wel uh, op een uitzondering daar natuurlijk, werd, werd gewaardeerd. Maar of het nou abstract was of uh, figuratief, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Of we tekeningen maken of beelden. Het was altijd wel... Uh, ja, meer dan voldoende en ik had er zelf helemaal niks mee. Ik had uh, uh, dacht van jij ja, wanneer, wanneer stop je dan of zo weet je wel. als je dit maakt en het is goed of zo. Ik kan nog wel ja. doorgaan, er is geen dat geen ziel en om me heen werd er heel veel gecreëerd en iedereen was blij met de dingen die hij maakte en ik was strijker man, zo blij mee. Dus toen ik in ik denk het in de derde, toen moest ik uh, een van mijn docenten, Rijn Dol, en uh, op een gegeven moment, en Rijn ik weet niet voor mensen die hem niet kennen, het was het is dus iemand met de uitstraling van Jan Wolkers. Heel dicht bij de aarde en goed vertellen. Um, een gedreven man en uh, gaf heel fijne les. En ik zei op een gegeven moment tegen Van Rijn: Ik denk dat ik uh, van de academie af ga. Um, als ik me niet vergis, was het eind derde jaar, of begin vierde jaar. Um, nou, hij zei: Hoezo? Ik zei, Ik heb gewoon niks te vertellen. Um, maar hij zei: Giovanni, bedankt dat je nu naar huis toe gaat. Uh, heb je geld. En dan zei, ja, heb geld. Hoezo? Zeg, dan koop je heel duur papier, zei hij. Het mooiste papier wat je maar kan vinden. dan maak je mooie kleine velletjes van. En dan ga je op tekenen. En dan maak je elke dag een tekening. En je zorgt ook dat je twee houten plankjes hebt. En elke dag doe je die tekening die je maakt... tussen die houten plankjes. En na twee, drie weken, dan bind je dat dicht. En dat is godverdomme je ziel, zei hij. En als je het ooit niet meer weet... dan maak je, je plankjes maar open... Maar dat hoef je dus niet te doen, want je weet wat daarin zit. En of ik die tekening nou wel of niet gemaakt heb... is niet eens zo belangrijk, en wat erop staat ook niet. Wat belangrijk was, dat ik leerde om heel dicht bij mezelf te blijven. Want hij had de, het idee van, voordat je naar de academie ging... had je ook een beeld over dat kunstenaarschap. Iets wat je... Uh, Waardoor je gedreven was om naar die academie te gaan. en Misschien was er wel de poes die je thuis schilderde... of de geranium die je op een hele mooie manier wilde gaan maken. Dit was precies wat je nodig en, had. En dat ben je allemaal kwijtgeraakt door het idee dat je zou moeten vernieuwen... of dat je uh, in processen zou moeten denken. Dus probeer eerst maar terug te vinden wat je gedreven heeft. Nou, dat heb ik gedaan. Ik ben toen... natuurlijk toch benieuwd wat er op die tekeningen terecht kwam. Ja, maar dat zeker dus niet. Huh? Nee, het is, het doel, wat zou erop kunnen staan? Het waren, het waren heel eenvoudige, eenvoudige tekeningetjes. Maar het is jouw ziel. En, ja, maar nou ja, goed. Dit is ook mijn ziel, mijn, mijn boek. Dit is wat er uiteindelijk uh, aan tekeningen en schilderijen uitgekomen is. Uh, Naar de, na de zou... ja. Want waarom is dat nu. Wat wil je weten, dat... hier? Nou, dit, precies dit, wat daar dan op is komen te staan op die tekening. Die, die je dus ook, je hebt het echt zo gedaan zoals hij het jou gezegd heeft: van, ja. je, je, je plakt het dicht. en nou, het is, dat is Dat is een dichtgebonden Ja. Heb je het wel eens aan iemand laten zien? Nee, ik weet ook niet of ik ze nog heb, eerlijk gezegd. Ik moest er laatst en, en, en vroeg ik me af of ik ze nog heb. So, ik denk het wel. Maar ze zijn niet zo, het verhaal is belangrijker dan de... Het, <laughs> Dat is vaak zo, hè? Ja, maar goed, het eerste schilderij wat ik daarna dus maak... Zo is natuurlijk ook niet tastbaar, hè? Nee, maar kijk, het, dit het eerste schilderij wat ik maak is dit. Na de tekeningen? Ja überhaupt het eerste schilderij dat ik maakte... om het academie. Dus wat daar te zien. Het is een, uh, een meisje wat aan een tafel zit... met een hoog voorhoofd, oranje haar. Hm. En ze leest een soort van boek. En alleen, het zit nog heel erg in de verf. De tafel is niet helemaal scherp. Het uh, papier uh, van het boek is uh, nog heel schilderachtig. Uh, de vertekeningen in het, in het portret zijn veel extremer dan dat ik nu doe. Maar terugkijkend zie je er eigenlijk de essentie van alle zaken die ik daarna heb gedaan. Hm. Dus je kunt... Uh, zelf nagaan wat er dan in dat, uh, tussen die twee plankjes heb gezeten... als ik vervolgens terugkom en ik ga dit maken. Um, alledaagse dingen die ik om me heen zie dus. Um, of het nou etende of drinkende mensen zijn. Of uh, uh, de, in, de intensiteit of de essentie van het leven. Of zo. Dat is wat ik, uh, wat ik, wat ik probeer te, te communiceren. Herinneringen. Het zijn eigenlijk vooral herinneringen. En, maar ook mysterie, want het is uh, leeg. Er zijn nooit eindeloos veel details in, in jouw werk. Uh, geen fratsen. Of een veel, het, het is behoorlijk kaal. Nou, omdat het... omdat het, het gaat om de... Uh, kijk, als je om je heen kijkt en je zou een foto van iets maken... dan zit daar ook die essentie in. Alleen dan zou je hem zelf moeten uit kunnen filteren. En ik wil graag uh, communiceren. Ik wil dat, dat stukje uit het alledaagse leven... Dat, dat wil ik jou uh, laten zien. Mm -hmm. En juist door dat in te kaderen en het ontdoen van alle uh, de overbodige details... Uh, zoom je eigenlijk in op die emotie. Ja. En dat is wat ik probeer te doen. Uh, je hebt het boek opgedragen aan je vader. En ja. er staat ook een foto van jullie samen achterin het uh, boek. Ja, dat klopt. Uh, hij is overleden deze uh, zomer. Ja, 14 juli. Uh, en hier zijn jullie samen in Italië. Wij waren in Italië samen, ja. Mijn vader, die uh, heet natuurlijk ook gewoon Dalessio's achternaam... was alleen mezelf zelf nog nooit in Italië geweest. Hij was nog nooit in Italië geweest? Nee. Ik bedoel, uh, zijn generatie... of in ieder geval mijn vader had nooit zo'n behoefte om heel ver te gaan reizen. En hij zei van, ja, moet je dan nou gaan zoeken? <lacht> en, uh, Het land van zijn voorouders. Ja, precies, dat dacht ik ook. Dus, uh, ik op een gegeven moment besloten om hem uh, mee naar Italië te nemen... Ik vond dat als je in de les heet dat je op zijn minst één keer in het dorp moet zijn geweest waar je voorauto's vandaan komen. Maar daar moest je wel moeite voor doen om hem zo ver te krijgen? Nou ja, mijn vader was niet zo makkelijke man. Hij zag altijd beer op de weg, tenzij dingen voor hem georganiseerd werden. Dan gaf hij zich daar een over. En dan was jij ook degene die verantwoordelijk was voor de problemen die eruit voortkwamen. Maar goed, wij gingen eens naar Italië met de auto. Met met z'n tweeën? Met z'n tweeën. Mijn eigen zoon was net drie weken oud. Vier weken oud. Mijn moeder bleef bij mijn, bij mijn vrouw oppassen. En ik ging met uh, mijn vader uh, uh, naar Italië met, de bus, of met, met mijn busje. En wanneer ja. was dat? Ja, dat is vijftien jaar geleden. Mijn oudste zoon is vijftien. Dus dat is vijftien jaar geleden. En hoe was dat om dat samen met hem te doen? Ja, dat was heel bijzonder. En... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, toen hij er eenmaal was of toen, toen hij je eenmaal de drempel was om te gaan. Vond ik het fantastisch. Ja. ja, super. En had je er niet ook de zenuwen van? Want jij was verantwoordelijk. Stel dat het... Uh... Nou, nee, dat is wel een, een anekdote van dat uh, dingen soms anders lopen dan je, <lacht> je zou denken. Mijn vader die ging wel mee, maar hij had uh, bijvoorbeeld een, een, een uh, kartonnen doos meegenomen vol met uh, rijstpap. Uh, rijst hij is de rijste, ja, iets van 16 blikjes, omdat hij, hij zegt van, "ja, je weet maar nooit waar je dat te eten krijgt. En, in Italië. Uh, in Italië, precies. En hij vond het zelf heel lekker. Maar toen kwamen we <laughs> dus uh, door Zwitserland heen. En uh, uh, mijn vader, die was natuurlijk iets ouder, die sliep op de achterbank bank. En we werden aangehouden en uh, ik mocht uh, douanier te staan met een slapende vader op de achterbank... en een tree met uh, 16 blikjes uh, reisdepap uh, in, in Zwitserland... uit gaan lijken dat we inderdaad alleen maar op doorreis waren. En dat En Mijn vader dat heel lekker vond. Ja. Wat vond hij van jouw werk? Heel mooi. Ja, hij was uh, trots. En, uh, uh, ja, een trotse vader, denk mm. ik, ja. Is er ja. een doek wat heel erg nadrukkelijk aan hem refereert, eigenlijk? Eh... Uh, dan voor je moeder sprak je. Met alle, nou Ja, maar alle, schilder, weet je, alle schilderijen die, uh, waar mannen staan, refereert net zo goed als de schilderijen waar mm -hmm. vrouwen staan, aan mijn moeder, en mijn vrouw en mijn dochter... refereren alle schilderijen waar mannen opstaan... aan mijzelf, aan mijn herinneringen, aan mijn vader... maar ook aan de dingen die ik zie bij mijn zonen. Het is, het is niet interessant om een portret naar mijn, van mijn vader... of van mijn vrouw of van mijn moeder te kijken. Ik denk dat het... Interessant is om de essentie of zo van de verhalen die ik door hen vertel, of te herinneren. Het zijn mijn herinneringen, maar het zijn denk ik heel universele herinneringen. Mm -hmm. Het zijn geen herinneringen aan, uh, aan een vakantiemoment of zo. Het zijn herinneringen aan hoe je een relatie met een dier kan hebben, of hoe je een relatie met andere mensen kan hebben. Mm -hmm. En in zoverre moeten kunnen communiceren. Het is niet interessant, denk ik, om, om, om een doek te bekijken. Uh, uh, met een portret van mijn vrouw of met, van mijn mm -hmm. vader, want dat kan wel heel knap geschilderd zijn, maar het verhaal is daarachter vind ik boeiender. En uh, um, het feit is wel dat er ontzettend veel meer moeders in en vrouwen in staan dan, uh, dan mannen. Maar goed, dat is alleen maar een vaststelling. Ik, ik heb ze niet, niet geteld, maar ja, het volgens mij wel. Ja. Ja. Um, een paar reacties van luisteraars. Daar moeten we snel doorheen, want ik zie dat de tijd vliegt. Wat leuk, ik zit zoals zo vaak te luisteren naar kunststof en hoort Giovanni. Een toeval wil dat mijn voorouders ook uit Italië komen. Zelfde verhaal. En kwamen ook in Brabant terecht. En ik ben ook beeldend kunstenaar als dochter uit een gezin van zes kinderen. Ik draag nog altijd de Italiaanse achternaam. Ik heet Rini Dabo. Ik luister met verhoogde belangstelling. Goed. Wat komt er op de tegel te staan, Giovanni D'Alessi? Nee, ik dacht, als we dan toch een beetje aan Italië refereren... Eh, ik wilde een, een, een korte Italiaanse zin op zetten. Graag. Eh, wil je wel eerst straks schrijven of dat ik hem vertel? Je mag hem vertellen. Oké, okay. er komt op te staan sempre più bella. Eh, de vertaling is steeds mooier. Het hele idee is van dat het nu al mooi is, maar dat het nog mooier wordt. En eh, dat er nog verwachtingen zijn en hoop. Zijn mooiste schilderij gaat hij nog schilderen. Dat, dat werd gezegd. Ja, dat zeg ik dan bij deze ook. En uh, werk van jou is te zien in uh, Leeuwarden. Ik weet niet de precieze datum. Met je. Oh, dit, het is nu uh, in Leeuwarden in de Grote Kerk uh, tot 6 januari. En verder is het half januari, heb ik een solo-presentatie op uh, de beursrealisme. Uh, onder de vlag van Jacoba Wijk, Galerie uit Groningen. In Amsterdam. Ja. Goed. En in Leeuwarden gaat het vooral om moeders en kinderen. Uh, ja, dus er hangen 16 uh, uh, moeders met kinderen hedendaagse Madonna's. Goed. Gaat allen, want het is zeer de moeite waard. Dankjewel, Giovanni D'Alessi. En uh, zo dadelijk kan iedereen luisteren op deze zender naar twee dingen zoals u gewend bent: de eerste aflevering in een serie uh, Gesprekken met Nieuwe Kamerleden. Elke maandag in januari en december. En degene die het spits af bijt is Henk Krol, fractievoorzitter. Van 50. Plus. Veel plezier daarmee en uh, tot gauw. Dank, meneer Dallessi. Dit was aflevering 2546. Wij zijn er morgen weer. Ja, haha, wij zijn er morgen weer. Tot.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 Kijk op weethoeitsit.nl. Dit is Radio 1.